Nou, het werd tijd ook hoor, want met al die avonturen ben ik niet eens aan de grote schoonmaak toegekomen. En dat moet toch ook gebeuren, waar of niet? Het is hier al reuze veranderd hè, de spinnenwebben zijn weg. De hele zoldering ging er vol mee, de spinnen heb ik buiten gezet. Ja, ze waren wel boos hoor, want het beviel zijn best in het kamertje. Maar ik kon ze niet hebben, en de stof dat er overal lag. De hele morgen heb ik stof opgenomen en geniest hè, reuze geniest. Maar dat is nou allemaal al gebeurd. Ik ben nou mijn bijbeltjes aan het boeren. De vloer is al klaar. Ja, die gript als een spiegel. Je kunt er heerlijk op glijden. Kijk maar. Oh, oh, maar. Die ging een beetje te hard, hè? Paulus, wat doe je nou weer? Goed, oh, is een goede natuurlijk weer. Die komt altijd kijken of het nou gewoon lege komt of niet. Als ik niet gelegen kom, dan zeg je het maar. Nee, zo bedoel ik het niet. Jij komt natuurlijk altijd gelegen, hoeveel goed. Ho, ho, ho, ja. Kom met hem, maar pas op de vloer, want die is net. Oeh, gedaan Dat wou je zeker zeggen. Ja, dat wou ik inderdaad zeggen. Hoe raad je het zo? Het was in al niet buitengewoon moeilijk om dat te raden. Bij de eerste stap zeilde ik de hele kamertje door. Het lijkt wel een zullenbaantje. Ja, het is mooi glad geworden. Heerlijk glad. Was jij ook aan het glijden, Polis? Ja. Dat was ik, Oegeboerel. eventjes tussen het werk door, omdat het zo leuk ging. Maar nou moet ik weer verder, Moeder. Oh ja. zouden we niet liever nog een. Uh, nog een beetje. Wat bedoel je, Oegeboerel? Nou ja, kijk eens. Ik ben een deftige. Uh, niet waar? Nogal wel zo tamelijk buitengemeen veel te deftig om te. Maar. Uh, maar toch. je moet is nog wat glijden dat was wel log, ja. Maar het staat niet, hè. Voor mij staat zoiets helemaal niet. Ach, wat kan jou dat nou schelen? Als jij zin hebt om te glijden, dan glijden, je maar gerust. Ik wil ook best nog een keertje. Nou, vooruit. Dan doen we het toch zeker samen. Ja, dan gaan we, maar niet te hard, hoor. <lacht> Ooh, ja, nee, oh nee. oh, oh wel, wat een deutige licht, o, prachtig, zo'n glibber doel, gestopt. We zijn heen, lang, oh, de Gaan nog een hey, daar, wat is dat voor een lawaai, wat doen jullie? Oh, daar is Salomon, wat voor een aangenaam. Oh, hoe moeten we dat nou aangenaam? Dag Salomon, binnen. Goedenavond samen, waarom is het hier zo herring? En waarom staan jullie me allebei met rode koppen aan te gluren? Hebben jullie iets op je geweten? Nee hoor, wij maakten mijn kamertjes schoon. Hm, mm, juist. Ik hielp Paulus met voeten. De voerenboeren, snap je wel? Zo, met de voeten. En de volken. En jullie spelen zullenbaantje. Dat heb ik al in de gaten. ja, wat zou dat? Wij mogen toch wel zullenbaantjes spelen. Doe het Doe niet zo netter.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 Mee. het is niet leuk van Zalembo. Ha, ben niet leuk. Oh, zijn jullie daar? Ja, je zijn er. Maar wat is er met jou, Gregorius? Je zit te snuiven als een boze bizon. Een bizon? ha, geen wonder. Maar wat heb je dan toch, Gregorius? En uh, waarom doe jij zo volledig? En uh, wat kan Zalembo er doen? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik weet wat ik. ja, hij weet van niks. Mijn mooie stunnerknoof, ja, een hele mooie, en stalenboog wil het niet geloven. Ja, wat bedoel je nou met een stunnerknoof? Zei ik, stunnerknoof, nou, ik bedoel de fokerspunt, nee, nee, de noterste. Nou gaat wellicht op, hij bedoelt overkunst. Ja, mm, yes, is het dat, dan begrijp ik er alles van. Maar ik Gregorius beweert dat hij kan zoven en ik weet er niks van. Jawel, oeh, jawel. Goor, geer hem eens kant over. Ik kan mezelf onzichtbaar maken. Zul je dat dan eens voordoen, Gregorius? Ah, eindelijk. Ha, zo angstige name. En ik zal het jullie laten zien. Ja, kijk. Ik ga op de hulker zitten. wel, op de hulker. En dan dring ik het gehaai. Nou, ik bedoel, dan draaien ging. En dan zeg ik, barre, barre, boer, Oh, ja, dat was het. Zien jullie me nou? Nou, wel op. Ja, hoor, daar zeg je. En je bent duidelijk tegenwoordig. Eh, zelieft. en mij lag het niet. Dat is gemeen. Ik heb het zelfs afgekeken van bonus. Horkers, schrijdringen, bieren, barre, roepen. En dan moet het lukken. Maar het lukt niet. Ja, dat is wel jammer, hè. Mij lukt het ook niet meer, Gregorius. Ik zal het je wel uitleggen. Dat mag ik niet lukken. bom. Ja, maar luister nou even naar me. Eucalypta heeft die doolversbuik onschadelijk gemaakt. Wok, wok, wimmel, plang. Dat helpt geen zier, Gregorius. Ah, bla, ja, bla, bla, bla, bla, bla. ik kan niet meer ophouden. Gregorius, je kunt het wel laten. Eucalypta is... Eucalypta, Eucalyptus, nee, we wat, wat... was dat? Oh... Kijk jij dat dan? Dat was een donderplag bij heldere hemel! Gregorius... ...zal toch niet... ...bij toeval? Ola, wie komt dat aan, Dat is Eucalyptus! Helemaal rood was geniet! <lacht> welke we gaat? Hij probeerde zo het een en ander. Ja, gewoon proberen. Is er wat gelukt? Gelukt? Ja, zeker is er wat gelukt. Mijn hele hutje is in de lucht gevlogen. Dat is toch niet waar? Het is maar ook te waar. Zo, zo. Het komt mij voor dat dat er nogal wel zo tamelijk heel en dan zeer verblijdende boodschap is. We gaan kijken. Ja, dat moeten we zien. Er valt niks meer te zien. Alles is weg. De beste beter. En we gaan toch kijken. <lacht> ja, zie je nog wel, dat Gregor is toch komt over? <lacht>